11 uur en met het nms journaal Het nieuwe Belgische Koningspaar is na het défilé naar het Park in Brussel gegaan om de festiviteiten daarbij te wonen. Philip en Mathilde nemen er uitgebreide tijd om het publiek te begroeten... en een praatje te maken met de mensen. Koning Philip hield na zijn eetaflegging al een toespraak... en sprak rond kwart over tien vanavond het volk nogmaals toe. Dat zou buiten het draaiboek om zijn gebeurd. Het feest rond de troonswisseling wordt afgesloten met een vuurwerkshow. Een driejarig jongetje is aan het begin van de avond verdronken in een recreatieplas in Mierlo. De peuter heeft enige tijd in het water gelegen bij camping Dolfsven. Hulp voor het jongetje kwam te laat. Twee jongens van zeven en tien jaar die werden vermist op het strand bij Scheveningen zijn teruggevonden. Bij de zoektocht werd onder meer een helikopter ingezet. Bij Ter Heide is gezocht met een reddingboot en een helikopter naar een dertigjarige zwemmer. Of hij gevonden is, is nog niet bekend. De organisatie van de Strand 6-daagse heeft vanwege de warmte besloten de start van de wandeltocht morgenochtend te vervroegen. Om zeven uur kunnen de duizend wandelaars nu al op pad. Tijdens Roze Maandag, morgen in Tilburg, zetten gemeente vernevelaars en sproeiinstallaties in... om te voorkomen dat bezoekers oververhit raken. De Israëlische premier Netanjahu heeft beloofd een referendum te houden als er een vredesakkoord wordt bereikt met de Palestijnen. Israëlische en Palestijnse onderhandelaars gaan mogelijk deze week al naar Washington D.C. voor voorbereidende onderhandelingen. Dat er vergaande plannen zijn voor vredesoverleg is vooral te danken aan de inspanningen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry. In de Amerikaanse staat Ohio zoekt de politie in een voorstad van East Cleveland naar vermoorde vrouwen... nadat de lijken van drie zwarte vrouwen waren gevonden en een verdachte is opgepakt. De lijken waren verpakt in plastic zakken.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 Toerdebutant Quintana eindigde als tweede. De jonge Colombiaan won verder het bergklassement en het jongerenklassement. Beste Nederlander in deze Tour was Bouke Mollema, die als zesde eindigde. Lieve Westra stapte 40 kilometer voor het einde van de rit af. Hij was te ziek om de Tour uit te fietsen. Ritszegers voor Nederlanders waren het dit jaar weer niet. Pieter Wening was in 2005 de laatste Nederlander die een etappe won.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit John Jansen van Gade. Koeien lagen ammertig in de Schaarse schaduw. Herberg in de Anker bij Zundert was om één uur al door de kersenvlaai heen. Honden gingen kopje onder en sloten langs de weg. Bezoekers van de open dag bij Feyenoord verlieten rood aangelopen het stadion en veel mannen liepen over straat met ontbloot bovenlijf en decorumverlies. Goedenavond. In met het oog op morgen gaat het in dit uur om de bijzondere band... die tussen mensen kan bestaan en waar die toe leidt. Zo heet Paus Franciscus vanaf morgen op toeneen in Brazilië... een bijzondere band te hebben met zijn gelovigen, maar kan hij daarmee de handen klappende halleluja-concurrentie in dat land te baas. Ook schijnt Bruce Springsteen een bijzondere band te hebben met zijn fans... zoals wel blijkt uit een nieuwe film, zo vol materiaal van fans. Maar wat is de kern van hun relatie met de ster? Twee van hen, Nicolette Kraai en Leon Verdonschot, proberen het ons te verklaren. En de bijzondere band van zowel Barack Obama als Martin Luther King... met Amerikaanse zwarten spreekt uit het feit dat net na Obama's toespraak... van vrijdag en kort voor het gouden jubileum van King's I Have a Dream... een golf van zwarte demonstraties door Amerika spoelt. Hoe actueel is het racisme daar? Voorts de bijzondere schurende band tussen Superman en Batman. Eerste kranten van morgen vroeg, nu het nieuws van heden. Zondag 21 juli. De Belgische Nationale Feestdag. Dit jaar krijgt deze dag ook nog een belangrijke meerwaarde... door de huldiging van onze nieuwe koning, Philippe. Philippe, je hebt alle kwaliteiten van hart en intelligentie om ons land heel goed te gebruiken in uw nieuwe responsabiliteit heeft alle kwaliteiten om het land in zijn nieuwe functie uitstekend te dienen. Dat zei zijn vader koning Albert, die vanmorgen op het paleis in Brussel de akte van troonsafstand tekende. Albert prees ook uitgebreid zijn eigen vrouw Paola. Je voudrez simplement lui dire merci et un gros En het volk dankte Albert. Merci Albert, merci Albert, merci. Anderhalf uur lang zat België zonder koning... totdat Filip om twaalf uur de eet aflegde in het parlement. Ik zweer dat ik de grondwet en de wetten van het Belgische volk zal naleven. Slans, onafhankelijkheid, handhaven... en het grondgebied ongeschonden bewaren. Met onze dierbare kinderen... ...beginnen we vol vertrouwen aan dit nieuwe hoofdstuk van ons leven en van ons land. Es lebe België, leve België, vive la Belgique. Daarmee werd Filip de zevende koning der Belgen. Met koningin Mathilde, hun vier kinderen en de rest van de koninklijke familie... ...verscheen hij op het balkon van het paleis, het hoogtepunt van de dag. De troonswisseling en het militaire en burgerlijke defilé dat de nieuwe koning smiddags afnam, trokken een massa publiek, ook van Vlamingen. Ik kom er misschien niet zo vooruit, maar uh, ik denk dat er nog veel Vlamingen zijn die dat wel uh, leuk vinden en uh, België wel een leuk land vinden. Dus uh, we zijn niet zo zot als de Hollanders en zo enthousiast. <lacht> Daarbij komt dat het in Brussel verzengend heet was. Het is verschrikkelijk warm, maar we hebben het er wel voor over. De Hollanders kunnen daarover meepraten. Het was afzien hier om aan het strand te komen. Om acht uur in de auto vanuit Twente en uh, kijken uh, dat we een beetje op tijd bij het strand komen. Maar we zijn inmiddels zes uurtjes verder. Ook in recreatieparken was het aanschuiven geblazen. We hebben eerst anderhalf uur in de rij mogen staan, toen uh, vier kilometer mogen lopen... Maar het resultaat mag er zijn, hè? dus uh, dat scheelt. Het slot van de honderdste Tour de France was een echte avondetappe. Bij de eerste schemering kwamen de renners over de finish op de Champs-Élysées... volgens traditie in een massasprint. Hij heeft Grijpel daar in het wiel, hij heeft Cavendish in het wiel. Het is Kittel die aangaat. Grijpel en Cavendish erachteraan. En ik wil zien waar Kittel is, want we kijken alleen naar Grijpel en Cavendish. Maar ik wil Kittel zien. Is het Kittel die in die etappe wint... of is het toch nog Cavendish die eroverheen komt? Het is Kittel! De tour werd gewonnen door de Brit Chris Froome. Op het podium droeg hij de overwinning op aan zijn overleden moeder. Volgens hem zou zij vanavond erg trots zijn geweest. I'd like to dedicate this win to my late mother. It's a great shame she never got to come see the tour, but I'm sure ze would be extremely proud als she hier here tonight. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En dan nu het overzicht van de kranten van morgen vroeg uh, samengesteld door Ewoud de Bruin... en nu met mij voorgelezen door Juris Tubernitski. Goedenavond. De supermarkten van Aldi en Hoogland... beginnen een boycott tegen de Joodse nederzettingen in Israël. Ze verkopen geen producten meer die er zijn gemaakt. Supermarkt Jumbo vraagt leveranciers van het huismerk... om een bevestiging dat producten uit Israël niet in bezet gebied worden gemaakt... De klant heeft recht op eerlijke informatie, zegt een woordvoerder in trouw. De levensmiddelenbranche worstelt met de vraag of producten uit de omstreden Joodse kolonies wel in de Nederlandse schappen moeten komen. Brancheorganisatie CBL wacht op advies van het kabinet dat de kwestie overlaat aan Brussel. Tot die tijd geldt voor producten die zijn gemaakt op de westelijke Jordaan-oever of de Golanhoogvlakte nog het predicaat made in Israël. Het aantal websites dat anabole steroïden verkoopt of promoot, is in de eerste helft van het jaar met 35% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Het gaat volgens het AD om ruim 730 sites, waaronder enkele tientallen uit Nederland. Anabole steroïden zijn vooral populair bij bodybuilders en vechtsporters... omdat hun spieren er sneller mee groeien. De middelen worden normaal voorgeschreven tegen bloedarmoede en botontkalking. Door de illegale handel op internet lopen zo'n 165.000 amateursporters grote gezondheidsrisico's. De Telegraaf schrijft over een oplopend conflict tussen winkelketen Bakker Bart en een groep franchisers. Die krijgen van de eigen deegfabriek een hogere rekening dan andere klanten. Volgens de franchisers zou Bakker Bart ook een deel van de gestegen winkelhuur betalen, maar wordt die afspraak niet nagekomen. Ook komen veel ondernemers al jaren niet meer aan het vastgestelde norminkomen, klaagt de voorzitter van de franchisersvereniging. Omdat gesprekken met bakker Bart op niets zijn uitgelopen, bereiden ze nu een claim voor van 25 miljoen euro. Steeds meer ouderen hebben een driewieler in plaats van een gewone fiets, om te voorkomen dat ze vallen. Op oefendagen kunnen ze leren om erop te fietsen. En dat is hard nodig, zegt de Fietsersbond in het Nederlands Dagblad, want het rijdt echt anders dan op een gewone fiets. Jannie Bunk vertelt in de krant dat haar bejaarde moeder... een paar jaar geleden op het idee kwam om een driewieler te kopen. Bunk vond dat zo'n goed idee dat ze een campagne begon. Inmiddels heeft ze de steun van de ANWB, de Fietsersbond... en Veilig Verkeer Nederland. Een recordaantal Duitsers heeft de afgelopen maanden... een geheime Zwitserse bankrekening opgebiecht, Volgens de Volkskrant volgen ze daarmee het voorbeeld van Uli Hunes, dat als de president van voetbalclub Bayern München... Hij moet mogelijk de gevangenis in, omdat hij zich aangaf... toen de belastingdienst hem al op het spoor was. De advocaten van Heunes zeggen dat hij al genoeg gestraft is... omdat de bekentenis openbaar werd. Alle andere mensen die zich gemeld hebben, zijn wel anoniem gebleven. Het uitlekken van Heunes' naam is voor hem extra pijnlijk... omdat zijn politieke vrienden, zoals bondskanselier Merkel... hem niet meer zien staan, uit angst voor imago'schade. Tot slot nog een reddingsactie van de politie in Vleuten. Agenten klommen via het balkon een slaapkamer binnen... omdat de buurvrouw hulpgeroep had gehoord. Het klonk als kermen van pijn en geschreeuw om hulp, vertelt de wijkagent Kwak. Binnen bleek het heel anders gesteld. Er was geen overval gaande en er waren ook geen inbrekers. De agenten troffen de bewoonster van het huis die een angstdroom had... Door de openstaande balkondeuren was die ook buiten duidelijk te horen. Toen ze werd gewekt door twee agenten schrok ze zich een hoedje, schrijft het AD. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. En dan nu uh, weer naar België. Om tien uur vanavond zou de nieuwe koning der Belgen, Filip nog een spontane toespraak houden vanaf het balkon van het Koninklijk Paleis. Goedenavond, Mark Reinebo. Goedenavond. Koningshuiskenner en journalist van de standaard. Zullen we even naar die toespraak luisteren? Ja, het is uh, vrij kort. Dank u. Dank u voor uw aanwezigheid. Dank u om alles samen met ons te vieren. We hebben een prachtige dag beleefd. Laat ons fier zijn van ons mooi land. We wensen u nog een mooi feest. Laat ons samen genieten van het vuurwerk. Vive la Belgique, leve België. Ja, ja het, het vuurwerk. Die toespraak zou om tien uur beginnen... maar het werd ruim een kwartier later. Is dat nou de losse stijl die koning Filip wil gaan betrachten? In elk gevallen, een signaal dat hij dat wil, want het was zogezegd wel spontaan. Het leek toevallig deze namiddag uit via de radio dat hij die zou houden. Maar hij had natuurlijk wel een speakbriefje klaar met de hele tekst in de twee talen. Uh, we hebben daar een klein fragment van gehoord. Uh, en je ziet toch wel, dit was wel georganiseerd spontaan. Uh, maar het is al wel een indicatie van het mag wel iets losser voortaan. En ja, het, het is zijn eerste dag, er is nog veel te oefenen. Ja, we hebben geen fragment gehoord, maar gewoon alles voor zover het Nederlands betreft. Maar, ja, uh, ja, ja, ja. maar, maar hij sloot deze keer anders dan vanmiddag niet af met, met, een, met een paar Duitse woorden. Is hij dat vergeten of zo? Uh, het Duits bleek van in de loop van de dag... Al toch wel een probleem te zijn voor een heleboel mensen. Maar het had er vooral mee te maken... dat in Brussel op dit moment... waar uh, die feestelijkheden gaande zijn... zijn het voornamelijk Nederlandstaligen en Franstaligen... die uh, daar zijn... en die iets minder dat officiële karakter... waar dan ook het Duits bij moet... dat de derde officiële taal is. Uh, het moet waarschijnlijk ook even... Ja, wat meer die spontaniteit en recht voor de raapsheid uh, vertegenwoordigen. Uh, of althans toch een poging daartoe. Ja, ik zou gepiekeerd zijn als Duits maar goed uh, ja, uh, <laughs> Dank Mark ah, Reinebau. in his hands,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 Yeah, we got holes in our lives. Well, we've got holes, we've got holes. But we carry on. Passenger met holes. Brazilië lijkt wel alle grote evenementen te ontvangen. Straks het WK voetbal en de Olympische Spelen. En vanaf morgen de pauze. Een meerdaagse visite van de heilige vader. Correspondent Mark Bessems, goedenavond. Goedenavond. Verkeert heel Brazilië nu in gespannen verwachting? Uh, heel Brazilië, ik denk het wel. Ik bedoel, je ziet in ieder geval overal in de kranten en op tv heel veel pauze de laatste tijd. Uh, misschien is het in de rest van Brazilië iets minder groot dan hier in Rio. Als je hier in Rio bent, kan het je echt niet zijn ontgaan. Het is echt uh, een groot evenement. Er ja. komen zo'n uh, anderhalf, uh, anderhalf miljoen mensen op af. En, en ver is zo'n bezoek nou een organisatie in de orde van grootte... van straks het WK of de Olympische Spelen? Nou, um, misschien is het uh, in bepaalde opzichten wel groter dan het WK. Je moet je voorstellen, um, in één stad anderhalf miljoen mensen... die hier ongeveer een week verblijven. En niet alleen in de stad, maar ook nog... Uh, bijvoorbeeld uh, voor het ene evenement moeten ze naar een buitenwijk... Uh, nou ja, en voor het andere moet, moet, er zijn veel verplaatsingen. Ja. en uh, Dat is natuurlijk anders dan met zo'n WK bijvoorbeeld. Dan heb je op één avond één voetbalwedstrijd... Uh, tienduizenden mensen, niet honderdduizenden mensen. Dus dit is echt wel logistiek ja. uh, gezien een uitdaging. En hoe denken de Brazilianen de veiligheid van de paus te garanderen? Nou, um, daar maken ze zich wel zorgen over. Althans, um, we hebben vorige week uh, nogal veel aandacht gehad voor de veiligheid... Um, want de Binnenlandse Veiligheidsdienst hier, de Braziliaanse Veiligheidsdienst... die zei, uh, ja, kijk, uh, normaal gesproken is Rio natuurlijk... Uh, dat, dat weten we allemaal, uh, criminaliteitscijfers zijn hier niet al te, al te rooskleurig. Dat uh, gevaar bestaat altijd, voor de bezoekers voornamelijk. Uh, maar dat is niet veel groter dan normaal. Terrorisme, bij elk pausbezoek bestaat die dreiging, houden ze in de gaten... maar niet veel groter dan normaal. Maar wat wel veel groter is dan normaal... Uh, dat is de dreiging van manifestaties, van betogingen... zoals we die de afgelopen weken hebben gehad. Ja, ja. Daar maken ze zich hier ernstige zorgen over. Die zijn niet gericht tegen de paus. Uh, maar ja, die kunnen natuurlijk wel uh, voor heel veel uh, onrust en chaos zorgen. En daar okay. zijn ze bang voor. Ja. Aan de lijn in Rome nu, uh, Vaticaan-watcher, zal ik maar zeggen, Stijn Fans. Goedenavond. Goedenavond. Het wordt dus een groot spektakel daar in Rio. En dat terwijl de paus steeds soberheid predikt. Ja, en wat wel pikant is om uh, in dit, uh, uh, hierover op te merken... is dat uh, deze paus, toen nog aartsbischof van Argentinië uh, was... nooit op zo'n wereldjongere dag geweest is. Want daar hebben we het over. Een soort katholieke Olympische Spelen. En uh, kijk, het past ook niet helemaal bij hem. De grootheid, de uitbundigheid, het showaspect. Terwijl dit nou juist een paus is die zijn faam de afgelopen maanden ja. heeft gehad. Uit het een op één contact, de eenvoud. Ja. En dit is dan zijn eerste grote internationale reis. Wat is eigenlijk het doel hiervan? Nou, de eerste plaats is natuurlijk dat bezoek aan die eh, wereldjongerenlagen. En het is ook zijn debuut op het internationale toneel. Kijk, het is de paus. Hij is in Europa een sensatie geworden. Gaan we dus op een woensdagochtend naar het Sint Pietersplein. Het staat dus vol met duizenden Italianen die uit alle hoeken en gaan oh ja? van die man die man komen bezoeken. Ook hij is net door de jongeren hier gekozen tot de icoon van 2013. Uh, maar dit is toch iets nieuws. En nee, kijk, ik denk dat hij wel op dat vlak. was als slagen Na de pauze van de armen. zou hij ook wel de pauze van de jongeren worden. Maar nee. ja, kijk, de hele politieke situatie in Brazilië. dat is ook lastig voor hem. Want hij schijnt zich um, de achter de schermen um, uitgelaten te hebben over de kwestie. Hij zegt: die, die jongeren hebben eigenlijk gelijk die daar demonstreren. Dus hij moet ook enigszins op eieren lopen. Ja, want hij kan niet zijn gastheren voor het hoofd gaan stoten. Nee. nee, ik heb gegeven dat hij ook ontvangen wordt door de gouverneur van, die dat allemaal ja. ziet, de gouverneur van Rio. Die juist onder vuur ligt van die demonstranten. Ja, uh -huh. en terwijl, terwijl de, de, dit is een paus die het liefst uh, zo'n gouverneur voorbij ja. loopt en haar gehandicapte gaat en, een, en daarmee in gesprekken gaat. Mark Bessems, nou is Brazilië het land met de meeste katholieken ter wereld... maar tegelijk ondervindt de kerk daar heel veel concurrentie... van allerlei pinkstergemeenten en andere evangelische genootschappen. Hoe verklaar je dat? Ja, dat Die concurrentie. Uh, heb je even, zou ik zeggen. Ja. <laughs> het, is, uh, het is zo dat uh, de afgelopen jaren is het aantal katholieken hier in Brazilië flink terug, uh, teruggelopen. De laatste census in 2010 uh, gaf aan dat uh, ongeveer 65% van uh, de Brazilianen nog katholiek is. Um, en dat was toen al een flinke afname. Ooit waren het zeg maar 90%, dat soort cijfers. Uh, deze week kwam er een, een, een nieuwe peiling, geen officiële census...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 op een hele andere, veel uitbundiger wijze, veel modernere manier. En dat slaat aan. Ja, ondertussen moeten mensen 10% van hun inkomen afdragen aan dat soort kerken. Ja, dat klopt. Er is ook heel veel kritiek op. Je hebt hier een aantal hele grote kerken. De Igreja Universal is een voorbeeld die veel kritiek krijgt... omdat ze dus van die allerarmste mensen ook nog heel veel geld vragen. Dat is allemaal waar. Van de andere kant is het ook waar dat heel veel evangelische kerken... inclusief bijvoorbeeld die Igreja Universal ook allerlei dingen doet voor de allerarmste. Ja, ja. Uh, allerlei projecten, allerlei sociale uh, dingetjes. En bovendien, en dat is een punt dat je uh, uh, snel uh, vergeet... maar ergens uh, raken ze ook een gevoelige snaar... bijvoorbeeld door uh, aan te geven... joh, je bent nu arm, maar je kan ooit rijker worden. Ik bedoel, het is die, die, die, die belofte van materiële leer, verbetering... ja, ja die die, dat is toch wel nou ja, ook echt, echt materiële ja. Dat, dat, is, uh, dat trekt aan, dat is uh, natuurlijk een aangenaam vooruitzicht. Stijn Fens, kan het nou in de bedoeling van Rome liggen... om met die reis van de paus ook dit tij van uh, afval uit de kerk uh, te keren? Nou ja, ik sluit niet uit dat, dat de prelaten in het Vaticaan... wel hopen dat het bezoek uh, hiertoe bijdraagt. Maar ze zullen ook weten, en, daar, en dat zal paus Franciscus ook uh, beseffen... dat de kerk geen wonderen kan verrichten van de juiste dingen... Die de, die die beloven, hè? snelle rijkdom... Eh, wonderen waar je bij staat. Dat is nou net iets wat deze paus tempert. Dit is een paus van de armen... die in Rome rondrijdt, niet in een grote limousine... maar in een tweedehands Ford Focus. En wat interessant is om op te merken... is dat deze paus als een soort taskforce... van Latijns-Amerikaanse bischoppen... ooit een plan heeft ge uh, geschreven. Hoe gaan we die secten, hoe gaan we die... Uh, hoe gaan we die uh, kenteren? Oh. En uh, de, de, de juiste... Daar heeft deze paus gezegd: We zijn klinicaal als kerk, we, hopen, we denken maar dat als we die deuren open doen iedereen wel komt. Nee, we moeten de wijken in, we moeten onze priesters daarheen sturen en dat heeft de paus als aardverschop van Buenos Aires ook gedaan. Ja. Dus ik denk dat hij beseft dat hij niet alles kan, maar hij zal een plan. En, en Mark Bessem, hij geeft zelf het goede voorbeeld, want hij gaat de wijken in, hè, de favelas. De paus, ja, eh, tenminste, dat staat eh, inderdaad eh, op het programma. Hij bezoekt een eh, favela hier eh, in Rio. Hij praat met gevangenen. Hij gaat echt eh, de straat op, zal ik maar ja. zeggen. Maar, ja, maar het is allemaal extra comics. gevaarlijk. D dat is... Ah, ook nog een veiligheidsprobleem inderdaad. En nou ja, dat maakt het meteen al natuurlijk wel een beetje nou ja, surrealistisch. Want de paus gaat naar zo'n uh, favela. Maar dat is natuurlijk een hele andere realiteit op het moment dat de paus daar is dan uh, de dagelijkse realiteit. Ik sprak vanavond nog met een dame die in diezelfde favela woont waar de paus uh, verwacht wordt. En ze ah. zei tegen mij, uh, kom eens langs. Want dan zul je zien dat ze de afgelopen weken en maanden hebben ze... Uh, het helemaal voorbereid en allemaal overal waar de paus komt, hebben ze nou wat dingetjes opgeknapt. En zo. Oh, maar ze worden een gewoon... hele mooie favela. <laughs> uh, nou, dat, dat, dat wil ik niet beweren, maar laat ik zeggen dat volgens deze mevrouw het er toch nog een stukje beter uitziet. dat wat uh, de paus gaat ja. zien, dan uh, wat zij elke dag Dat Deden ziet. ze in Rusland vroeger ja. ook altijd. Ja. Nou, Mark Bessems en Stijn fans, allebei bedankt voor deze toelichting op, het, uh, op de reis van de paus naar Brazilië. David Bowie met Absolute Beginners, titelsong van de gelijknamige film. Want straks vanaf twee uur op Radio 1, dus na de echte Jannen, de nacht van de filmmuziek met onder meer de top 40 van de beste soundtracks aller tijden en of Absolute Beginners daarbij is, dat blijft nog een tijdje de vraag. Luistert dus. In 130 Amerikaanse steden gingen dit week de mensen de straat op... naar aanleiding van de vrijspraak van George Zimmerman... die een 17-jarige zwarte jongen doodschoot. Aan de telefoon nu Lois Pot Mothershed, vanuit Little Rock in Arkansas. Amerika, goedenavond. Goedenavond. Um, door die rechtszaak is blijkbaar een nationaal debat ontstaan in Amerika... over uh, racisme. Wat merkt u daar van deze golf van protesten? Nou, ik merk heel veel van de debatten die plaatsvinden. Hier in Little Rock is er niet een grote beweging ontstaan... of protesten op straat. Maar overal waar mensen bij elkaar komen, wordt er over gesproken. En natuurlijk in de media. Dus daar is heel, heel veel over, over te, te doen. Ja. Vooral na de presidents uh, toespraak van gisteren. Ja, waarover wordt dan uh, precies gesproken? Wat heeft die zaak eigenlijk in wezen losgemaakt? Nou, vooral dat mensen zeggen... wij dachten dat we heel ver gekomen waren... met heel veel veranderingen waren ontstaan... sinds uh, halverwege de 20e eeuw. En hierin zien we dat dingen die we vermoeden... die anders waren komen te liggen... dat het helemaal niet zo is dat ras wel een punt is voor, voor vele ja. Amerikanen... En een combinatie natuurlijk van ras en klas. Want klassenverschillen uh, zijn hier wel degelijk aanwe aanwezig. Ook al zeggen we dat dat bestaat niet in Amerika, is niet waar. Maar dat is wel degelijk het geval. Dus, ja. de, dus mensen zien dat gewoon het is een combinatie van deze factoren... en die nou boven, een beetje boven komen na een periode van relatief um, rust. En, en, en normale uh, omgaan met elkaar. Ja, laten we even luisteren naar wat President Obama zei toen hij vrijdag onverwacht op deze zaak inging. When uh, Trayvon Martin was first shot. Another way of saying that is: uh, Trayvon Martin could have been me. Uh, 35 years ago. Is dat wat veel Zwarte Amerikanen voelen? Ik had het kunnen zijn, of mijn kind of mijn broer. Of, of hun kinderen, uh, vooral mensen die, die, die, die, die, die zonen hebben... die denken, nou, ze kunnen niet veilig op straat lopen... want het is gewoon een, een, een situatie waar ze niet gezien worden als normale mensen. Maar uh, uh, uh, dat er mogelijkheid is dat iemand met een, met een geweer... Uh, het, uh, ze, wat kan aandoen zonder dat hij daarvoor moet, moet uh, ja. Uh, ja. betalen, zal ik maar zeggen. Ja. Ja. Ja, en, het is... en, het, en het feit dat, dat de president is heel, heel uh, belangrijk dat hij nou dit soort dingen zegt, want zoals we weten, hij is niet uh, begonnen in zijn campagne om president te worden op basis van, van ras of wat dan ook. Er is dus nauwelijks over gesproken van zijn kant. Dus dit is iets wat heel opmerkelijk is dat hij nu in verband met dit geval uh, begonnen is over zijn eigen uh, achtergrond te praten. Ja. Ja. Nu is het deze zomer 50 jaar geleden dat Martin Luther King zijn beroemde toespraak hield bij de March for Freedom and Jobs. Laten we daar ook even naar luisteren. Ik heb een dream dat one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.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 Uh, mevrouw Podmodderschef, u groe groeide zelf op als zwart meisje in Little Rock... en uw zuster was een van de Little Rock Nine... De, die negen zwarte scholieren die toegang kregen tot een witte school... al was daar toen de bescherming van de nationale guide voor nodig. Hoeveel is er nu na 50 jaar echt verbeterd... in de positie van de zwarte Amerikaan? Nou, het is verbeterd in zoverre, dat is geen sprake van... dat in openbare uh, gelegenheden dat mensen niet zouden worden toegelaten. Uh, die, die school... Die... ...in de tijd uh, een blanke school was. is nou voor de helft zwart. Ik heb een, nief, een, een nicht en een neef die daar op school zitten. Dus dat is, dat is, dat is wel veranderd. Maar ze hebben het heel vaak over um, de, de, het feit... ...dat je ook de hearts en minds of de mensen moet veranderen. En blijkbaar is er in veel gevallen dit niet gebeurt, want uh, je hoort ook van mensen die, die hun vriendschappen met met bepaalde uh, uh, mensen hebben beëindigd omdat zij om de, zij vinden dat uh, dat het uh, dat die zimmerman dat die, dat het juist is dat hij uh, niet uh, dat is ja, precies, dat die yeah. vrijgebroken is. Dus dat, dus dat is, heeft heel veel uh, uh, losgemaakt bij mensen in, in gezinnen, yeah. in vriendschappen enzovoort enzovoort. Dus daar is wel veel veranderd, maar... Uh, blijkbaar voor veel mensen niet op een heel erg diepe laag. Nee, want 1 op de 4 zwarte Amerikanen leeft in armoede. Van zwarte kinderen is dat zelfs 1 op de 3. Van de 2,3 miljoen gevangenen is er 1 miljoen zwarte... wel zwarte maar 14% van de bevolking uitmaken. Nog steeds studeren veel minder zwarte jongeren af dan blanken. En zo bekijken lijkt die droom van Martin Luther King dus erg ver weg. En het is natuurlijk voor een aantal mensen... Uh, wel, die droom is wel werkelijkheid geworden. Daar zijn wel degelijk mensen die hun leven kunnen leiden zoals ze het zelf willen. Maar een heel groot aantal waar dat niet het geval is. En dat heeft gespeeld in, het, in de zaak van Zimmerman en, en Trayvon. Uh, dat, dat, dat mensen worden gezien door sommigen als niet helemaal um, 100% Amerikaan. Of nee. helemaal pers 100% mens zelfs. Ja. En dat is het probleem. Is... En, want ze hebben het over racial profiling, dat ze, dat ze mensen zien, dat had de president het ook over, dat ze mensen zien en ze, ze, maar, ze hebben allerlei dingen die ze veronderstellen omdat je zwart bent en zo'n zo hoed, zo'n ding, een kapje op je hoofd draagt en dat soort zaken... En, en, en niet verder kijken. Dus het is kijken aan de buitenkant en, en, en, en veronderstellingen die helemaal niet hoeven te kloppen. En Lewis... dat is een van de grote problemen. En dat, dat is een van de dingen waar mensen heel veel aan willen, willen werken de komende oh. tijd. Lewis... Dus, dus er is wel veel veranderd, maar er is nog heel veel te doen. Louis Potmiddershet, dank voor uw toelichting op de toestand in Amerika. Amerika. Goedenavond. Goedenavond. Hey there mister, can you tell me what happened to the seeds I've sown? Can you give me a reason, sir, as to why they've never grown? They just blown around from town to town till I back out on these fields. Yeah, where well they fell from my hand, back into the dirt of this hard Come on. And me and my sister from Germantown, yeah. I'm uh -huh. Ja, prachtig. Broer Springsteen, This Heartland. Want morgen gaat wereldwijd de film Springsteen I in première. En dat is een documentaire samengesteld uit filmmateriaal... aangeleverd door fans. En een van die fans is Nicolette Kraai, nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Jij bent een van die mensen die een filmpje heeft ingestuurd, hè? Dat klopt helemaal. En wat was dat voor filmpje? Maar we hebben het ook net niet gehaald hoor. Nou ja, dat was de volgende vraag pas geweest, maar wat had je ingestuurd? Uh, wij hebben een uh, filmpje ingestuurd, wij uh, gingen uh, vorig jaar naar een concert in, uh, in Keulen. Oh. En uh, hadden we hadden een uh, heel mooi uh, verzoeknummer, uh, of een verzoekbord gemaakt eigenlijk, uh, met Racing in the Street. En we dachten van hoe krijgen we nu voor elkaar dat, uh, dat Boes dat ook uh, voor ons uh, gaat spelen. Ja. En toen hebben wij drie rode pruiken opgezet. Uh, omdat zijn vrouw ook lang rood haar heeft. En wie uh, weigert een uh, verzoek van zijn vrouw. Dus uh, hij zag het ook meteen en heeft dat uh, opgepikt. Ja. Maar het lief wat uit de hand. Oh, hoezo? <laughs> hij heeft ons uh, op podium gevraagd om uh, met hem te dansen. En dat is uh, ja, van vele kanten vastgelegd. Dus het heeft uh, hele mooie beelden opgeleverd. Ja, ik begrijp niet dat dat filmpje van jullie niet in die uiteindelijke film niet. is gekomen. <laughs> <laughs> Ik zou het graag gezien hebben. Ja, ja nee, het was ook zeker de moeite waard. En uh, mede op aanbrengen van uh, andere uh, Bruce fans en onze eigen omgeving... Uh, hebben wij uh, het filmpje ingediend. Ja. Hij werd ook wel hoogelijk gewaardeerd, maar... Maar niet hoogelijk niet genoeg. Oké, okay. nee, nee, nee. blijf je nog even aan de lijn? Inmiddels is hier Zeker. binnengekomen Leon van Donschot. Journalist, schrijver, programmamaker. Welkom. Dank je wel. We begonnen met This Heartland. Toen was je er nog niet. Maar ik had hem we... in de lift. Oké. Okay. En het was op jouw verzoek? Ja, even zijn allermooiste nummers. Als ik dan toch moet kiezen, wat ja. niet meevalt. Maar allermooiste, dat is wat uh, kort de bocht. Het. Waarom? Nou, vanwege van alles, maar vooral vanwege die zin... If you can make it, stay hard, stay hungry, stay alive. En als Bruce Springsteen ergens goed in is... is het een aanreiken van handvaten over hoe je in het leven moet staan. En dit is wel een van zijn mooiste, vind ik. Ja. Stay hard, stay hungry, stay alive. Ja, want ik zei het al even, die film heette dus Springsteen I. En die gaat eigenlijk, die is samengesteld uit filmmateriaal van fans. En die gaat dus eigenlijk over de band tussen Springsteen en zijn fans. En daarvan wordt ons altijd verzekerd dat dat een heel bijzondere band is. Maar hoe is die band dan? Ja, die is, die, die is inderdaad bijzonder, denk ik zelf ook te kunnen zeggen uit de waarnemingen de afgelopen jaren. Die is in, intens en die, is vooral, die heeft vooral een heel, gevoel, heel groot gevoel van wederzijdsheid. En dat vind ik wel bijzonder in Springsteen. Ik heb echt het gevoel dat, dat zijn fans niet kunnen zonder wat hij op het podium doet, maar dat hij ook niet kan zonder wat zijn fans hem aanreiken vanaf het veld. En ik, ik ken weinig artiesten waarbij uh, de stemming op het podium, namelijk een man die bijna euforisch blij lijkt te zijn met wat hij mag doen, zo één op één matcht met de, de stemming op het veld. Namelijk 60.000 of 50.000 mensen die heel blij lijken te zijn dat ze dit mogen meemaken. Het is ook een ervaring, uh, durf ik te zeggen, die, die voor heel veel mensen verder gaat dan gewoon een concert. Ja, ja. Eerst even over jouzelf als fan. Hoeveel concerten van Springsteen heb je al bijgewoond? Ik, ik hou er niet echt bij, maar het zijn er echt heel veel. Uh, nou, dit jaar dan bijvoorbeeld? Dit, deze tour, denk ik, dat er iets van twintig zijn nu of zo. Ja, maar uh. hoeveel heb je dit jaar, heb je me dit jaar al horen? Ja, zien ja optreden? zeker. Een van de eerste shows in Oslo tot uh, Parijs, tot alle Duitse shows. En volgende week het, het weekend in Ierland. Ja. Het zijn er altijd meer dan ik me van tevoren voorneem. <lacht> dat ik even, Dan denk ik, oké, okay, nou, die ga ik niet. En dan ga ik één keer niet. En dan zie ik daarna wat hij gespeeld is. Dan denk ik, ja, dan had ik er dus wel bij moeten zijn. Ja. Ja. Kun jij omschrijven wat Springsteam voor jou betekent? Um, ja, hij is... Hij is uh, ik vind hem... Uh, uh, uh, uh, hij is natuurlijk gewoon... Objectief gezien is hij een soort van... hedendaagse kruising tussen, tussen de erfenis van, van, van Elvis en, uh, en Dylan... Met een vleugje, een vleugje Woody Guthrie... En, en inmiddels ook een vleugje James Brown. Maar... Uh, ik, ja, op het risico af dat het pathetisch klinkt... maar dat neem ik dan wel voor mijn rekening... zie ik hem echt als... als van alle mensen die ik niet persoonlijk ken... ken ik niemand die zo lijkt op mijn vader... figuur als bloedsprings zien. Oh, ja. Nou, dat is mooi gezegd. Beetje pathetisch, maar dat mag Ja, maar. ik dekte hem al van tevoren in, maar ik ja. meen het wel. Ja. Eh, Nicolette Kraaij, ben je nog aan de lijn? Ja, ik ben er nog. En ik, ik hang aan de lippen van Leon. Oké. Okay. Ook aan ja. jou de vraag, kun je dat omschrijven? Hoe komt het dat die band van Springsteen met zijn fans zo hecht is? Um, ja, dat, dat, dat is heel moeilijk. Ik heb altijd zoiets bij, bij, bij Springsteen. Het gaat over ja, zoveel dingen. Het gaat over... over... Muziek, het gaat over poëzie, het gaat over overleven, uh, het, het gaat uh, over leiderschap, het gaat over vriendschap, het gaat over ja, van, ja eigenlijk noem het gaat over humor, het gaat over zoveel assen ja, dat er altijd wel voor iedereen iets in te vinden is. Ja, Leon van Dons, is dat dan anders dan bij andere artiesten, neem de Rolling ja. Stones? Ja, want eigenlijk uh... Al die, die elementen, bij heel veel artiesten is het er één van. Gaat het om hun charisma-punt of om de opsweependheid van de muziek? Of zit er heel veel seks in of heel veel engagement? Maar de optelsom van, van al die dingen. Ik ken heel weinig artiesten. Nou, ik ken geen enkele artiest die dat allemaal zo heeft. Uh, plus, dat, dat, dat, dat, het werd net al genoemd leiderschap. Ik vind dat bij Spinks zit echt iets in van inspirerend leiderschap. Ik zie echt iemand die in staat is om datgene wat hij uh, wil overbrengen... bijna fysiek uh, over te brengen op een veld. Ik zie echt een verschil tussen hoe mensen binnenkomen... en hoe ze drieënhalf uur later naar buiten gaan. En dat blijf ik echt heel bijzonder vinden. Je zou er bijna aan wennen, omdat het elke keer gebeurt... Maar het blijft echt uniek. Ja. Het blijft ook uniek dat iemand op die leeftijd, hij is inmiddels 63, met uh, zoveel energie en zoveel overtuiging en met zoveel spelplezier dat elke avond doet. Ja. Uh, en ik denk dat dat voor veel fans ook al meespeelt. Het is een feit dat je erbij mag zijn, maar het is ook een soort vraag van hoe lang kan die dit ja. nog volhouden. Je hebt wel eens verteld dat je ook met een, een politicoloog naar een concert van hem bent geweest en dat die dat ook herkende, dat ja. charisma. ja. Als politieke factor haast. Ja, nou, ik, ik, ik vind bij hem ook heel aannemelijk dat hij... Uh, dat is een beetje wat Bill Clinton ooit in, in een debat zei. I feel your pain. Dan kun je dan heel cynisch zeggen. Ja, wat weet jij dan nou van? Maar ik, ik, ik, heb, ik, geloof, ik geloof Springsteen. Daar komt het eigenlijk op neer. En ik geloof ook dat hij uh, de boodschap die hij overbrengt... en dat zijn mededogen, uh, dat, dat, dat, dat hij oprecht is. En ik, het feit dat hij zelf uh, multimiljonair is... doet daar voor mij echt helemaal niets aan af. En ik denk dat geloofwaardigheid voor heel veel van zijn fans... bijna een soort kernbegrip is en de bewondering die ze voor hem hebben. Ik ja. geloof hem echt alles wat hij daar doet. Een andere factor. Nicolette Krij vertelde net al van, ze was door Springsteen op het podium gevraagd met haar ja. vriendinnen. Dat ja, ik gebeurt heb er wel eens... veel. Ja. Hè? Springsteen gaat fysiek met zijn fans ja. om. Veel handen schudden. Speelt dat ook een belangrijke rol volgens jou. In ja, want ik merkte. Een aantal weken geleden speelde hij in het Schoffeldpark in Nijmegen. En op het eind van het concert begon het heel hard te regenen. En dat is bij heel veel artiesten vaak een moment waarop het dan. Weet je, mensen denken: oké, okay, ik sta hier al drie uur en een kwartier. Hij is toch zo klaar. Uh, ja. Dus je zou je kunnen overwegen om alvast naar de auto te lopen. Ja. Uh, en dat deed niemand. En dat komt onder meer, denk ik, omdat uh, hij dan zelf ook meteen. Als ik al voel dat het regent. op het veld gaat staan en zelf ook heel nat wordt. En dat lijkt heel triviaal. Maar dat is bij hem van essentieel belang, omdat hij zich daarmee vereenzelvigt met zijn publiek. Omdat hij bijna fysiek doormaakt wat wij doormaken. Hij is ook heel aanrakerig, hij gaat heel erg het publiek in. En daardoor krijg je een soort, nou nee, het is bijna de illusie dat we even één zijn. Dat is, dat is natuurlijk ja, ja. een illusie, want hij is op een podium en wij niet. Maar dichterbij dan dat kun je niet komen. Nou ja, zelf zei hij daarover in 2005, over zijn optreden. En, en die factor, dat dichtbij, uh, het volgende. Ultimately, at the end of the evening, you're, you know, you're reaching for a certain the emotion and emotional catharsis and and connection or it's all, always the connection between you the audience and the people in the songs you're out there you are trying to you know to forge those connections that may normally not get made out in the world and here so when people leave they take some of them with them it's always about the connection that klinkt goed maar geldt dat niet voor iedere kunstenaar artiest. Ja, de intentie om die connection te maken, denk ik wel. Maar vervolgens daar ook in slagen, dat, dat is toch wel, <laughs> wel uh, moeilijk. Ja, zeker ja. die een hele ambivalente verhouding hebben met roem of met hun publiek. Of die zelfs en zeker zijn bang zijn voor het publiek. John Lennon werd ook daar even zijn grootste fans doodgeschoten. Dus daar zit, daar zit ook altijd wel een soort verhouding die ook enigszins getroubleerd is. Maar ja, ik, ik, ik krijg bij het echt het gevoel dat hij oprecht dat contact wil leggen. En hem daar en ook in slaagt. Ja. En is, is hij echt zo benaderbaar als hij lijkt of zegt of gezegd wordt dat hij is? Of is dat een imago dat hij van zichzelf heeft gecreëerd? Nee, ik heb niet zo de neiging om persoonlijk contact met hem te zoeken. Ik heb wel eens in een hotel gezeten wat in hetzelfde hotel bleek te zijn als hij zelf. Maar ik heb dan niet de neiging om na een show nog op hem te wachten om de hand te schudden. Nee. Ik heb bijna het gevoel van, ja, je hebt me al zoveel gegeven vanavond. Je hebt al drieënhalf uur gespeeld. Uh, ga maar even slapen. Ja. Nicolette Kraai, doe jij dat wel? Handen schudden, opzoeken... Uh, nou, nee, zo, Behalve uh, toen in Keulen op dat podium met die ja, ja, ja, ja, vreemde uitdossing. Ja, ja, ja, ja zeker. zeker. En, en, en, en, en, ja, en, en, en, en toch was dat een heel heel speciaal moment. Als, als uh, deze man jou aankijkt, en, en zijn hand uitsteekt, en, en je uitnodigt om uh, op het podium te komen. Het blijft een heel speciaal moment. Um, Jullie dansen ook maar, wel heel overtuigend. Ik was toen bij dat concert in Keulen. Wat, dat zag toch ook wel heel leuk uit. Dat ja, was goed, hè? Ja, het was ook goed. Het ons rot, hoor. <laughs> dus, ja, nee, vind je dat leuk? Ja, dat vonden wij hartstikke leuk. Ik bedoel, uh, natuurlijk. Maar uh, uh, ja, wij, wij, wij, als we gaan met staan, zorgen we toch eigenlijk altijd wel dat we vooraan staan. Ja. En dan zie je gewoon heel erg goed wat er gebeurt met zijn publiek. Hij heeft gewoon, ja, het, het is gewoon echt een... een, een, een het continu interactie, anticiperen. Uh, uh, vriendschap maken, ja, dat is ja. zo. Uh, ja, ja. dat ja. komt zo ontzettend binnen. Ja. En, en het mooie is dat het ook op de, op de enorme videoscreens wordt getoond. Dat ik het idee heb dat de mensen die niet uh, helemaal vooraan staan. ook het gevoel hebben dat ze onderdeel zijn van dat hele kleine feestje wat, uh, wat zich afspeelt. Ja. Maar wat eigenlijk een feestje is voor 60.000 mensen. Oké. Okay. En dat thema van de gewone man die droomt van een betere toekomst, Leon... dat speelt ook waarschijnlijk een rol in die band met veel fans. Ja, zeker. Uiteindelijk heeft hij zelf ja. al gezegd dat zijn oeuvre gaat... over de, het verschil tussen het ideaal van de Amerikaanse droom en de praktijk. Uh, en ja, dat, dat zijn bijna al zijn nummers ik denk dat heel veel mensen, het valt mij niet voor op als ik, ik ben ook heel benieuwd naar die film wat de persoonlijke verhalen van die fans zijn want heel veel mensen hebben, is mijn ervaring de neiging om een aantal nummers heel erg op zichzelf te betrekken op een periode in hun leven of een thema wat in hun leven een hele grote rol speelt uh, dus ik, ik ben echt heel benieuwd wat, wat, wat morgen die verhalen allemaal opleveren. ik denk dat ze heel persoonlijk zijn Nicolette Kraai en uh, Leon Verdonschot uh, allebei bedankt tot zover Bruce Springsteen en I het is 5 voor 12. Ja, heel goed. U mag naar de volgende ronde. Dit was de titelmuziek van de Superman-films. Dat wordt nu Superman plus Batman-films. Want die tre twee treden voor het eerst samen in één film op. Michael Minnebo, stripkenner, goedenavond. Goedenavond, John. Gaat dat wel goed met die twee in één verhaal? Liggen ze elkaar een beetje? Nou, oorspronkelijk lagen ze elkaar heel goed en waren ze goede vrienden en traden ze ook samen op in strips van DC Comics. Maar in de jaren tachtig kwam Frank Miller met The Dark Knight Returns. Dat is een soort alternatief verhaal waarin Batman op bijna bejaarde leeftijd nog eens een keer zijn pak aantrekt om de misdaad te straffen, zeg maar. En dan liggen ze behoorlijk met elkaar overhoop. En het leuke is dat Zack Snyder, de regisseur van uh, de aankomende Superman-film... deze film en ook de vorige heeft geregisseerd, Man of Steel... die zegt dat deze strip als een inspiratiebron uh, is voor hem, uh, voor het verhaal. Dus ik vermoed dat ze met elkaar op de vuist gaan. Oh, dus in de strip zijn ze al eerder samen opgetreden, maar niet in de film. Dat is nu voor het eerst. Dat is uh, uniek eigenlijk, ja. Je hebt wel een animatiefilm gehad een paar jaar geleden... waar ze samen optraden. Daar schuurde het al een beetje, die relatie, want eigenlijk... Sinds die strip, uh, The Dark Knight Returns, van Frank Miller... dus uh, is die relatie een beetje bekoeld. En uh, ja, Bruce Wayne vindt Clark Kent eigenlijk maar een vervelende kniezel. Oh, maar je zou zeggen ze vullen elkaar aardig aan. De een kan vliegen, de ander heeft weer een superauto. Of is het hier dat hier twee super-ego's in botsing komen? Ja, ja, wel een beetje. Um, sowieso, uh, ik zal het even kort uitleggen. In die Dark Knight Returns is Batman echt een anarchist. En Superman staat aan de kant van de Amerikaanse regering. Um, wat op dat moment nog uh, gerund wordt door president Reagan. Ja. Ze staan uh, op het punt om uh, een nucleaire oorlog met de Russen te beginnen. Het is allemaal in de tijd van de Koude Oorlog, speelt dat af. En die Amerikaanse regering vindt die Batman maar heel vervelend. En Superman is een beetje de lakai van ze. Dus zo komen ze tegenover elkaar te staan. Want Superman moet Batman eigenlijk een beetje indammen. Dat is het oh, ja. idee. Kijk je nou in gespannen verwachtingen uit naar deze super Batman film? Uh, gemengde gevoelens moet ik zeggen. Aan de ene kant is het heel erg bijzonder dat ze dus samen een keer in een film optreden. Uh, aan de andere kant wordt het geregisseerd door Zack Snyder die dus oh. ook Man of Steel heeft gedaan. En die film is qua toon heel anders dan uh, nou, de tune die je net al horen van de Christopher Reeve-films uit de jaren 70 en 80. Die waren wat vrolijker. Nu is het echt wel een beetje Superman aan de prozak. Het is allemaal heel serieus. Ja, dank, Michael Minnebo. Dit was met het oog op morgen. Morgen presenteert Kees Grimbergen. Zometeen de warme Jannen en ik eindig met een gedicht van Henriette Roland Holst... dat ik vandaag aantrof langs een wandelpad... bij haar buitenverblijf op de Oude Buisheide. Ik heb de stilte weder liefgewonnen. Een korte poos was ik van haar vervreemd. Maar nu heb ik opnieuw haar liefgewonnen. Ik mag weer drinken aan haar klare bronnen en zwerven door haar schaduwbeemd. Weer gaan haar droomlanden voor mij open. Waar bloeit het kruid van de herinnering. Door haar zachte geuren omdropen, weet ik weer nauwelijks hoe de tijd verging.